8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Sportzomertrein dendert door. Langs Franse wegen en het voetbalveld in Kiev. Blijft de Europese titel in Spanje of gaat hij toch naar Italië? En wie draagt morgen de gele trui? U hoort het zo. Eerst het NOS. De NOS met het nieuws: Mark Visser. De wereldberoemde grafmonumenten in de Malinese stad Timbuktu... zijn voor de tweede dag op rij aangevallen door islamitische rebellen. De salafistische Ansardine-groepering zegt niet te zullen rusten... voordat alle 16 plaatsen met mausolea in Timbuktu zijn verdwenen. De rebellen hebben het voorzien op de graftomben... omdat de overledenen volgens hen worden vereerd als heiligen... en dat zou tegen de islam ingaan. Volgens getuigen zijn er alleen al gisteren... zeker drie mausolea met de grond gelijk gemaakt... UNESCO, die de monumenten deze week op de werelderfgoedlijst zette... toen Anzardine met de aanvallen dreigde, heeft de acties scherp veroordeeld. De rebellen zeggen dat ze handelen in de naam van Allah. De politie in West-Brabant heeft een waarschuwing doen uitgaan... vanwege een diefstal van koffers uit een auto in Fijnaard. In de gestolen koffers zat gereedschap... voor het opmaken en verzorgen van overledenen. Gebruiken van kan levensgevaarlijk zijn, zegt de politie. Eigenaar, een postmortale zorgverlener... die had de spullen in haar auto gelaten toen ze op vakantie ging... anderhalve week geleden. Mensen die de koffers vinden, wordt verzocht om de inhoud niet aan te raken... en de koffers bij de politie in te leveren. Partijleider Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren... heeft op het verkiezingscongres in Doorn gezegd... dat de economische crisis dwingt tot een harde reset. De partij zegt dat de koers van de traditionele partijen leidt... tot een onhoudbare situatie in termen van mededogen en duurzaamheid. De Partij voor de Dieren pleit voor maatschappelijk verantwoord... produceren en consumeren, waarbij consumenten reële prijzen betalen. Volgens Thieme is het schadelijk dat voor vier satéstokjes in de supermarkt... niet meer dan 49 cent moet worden betaald team zegt de groenste en meest hervormingsgezinde agenda te hebben... en ze wil onder meer de hypotheekrenteaftrek afschaffen... de AOW-leeftijd verhogen en de duur van de WW verkorten. Krijgt u nog het weer? Vanavond wordt het droog en helder. Morgen soms sluierbewolking en enkele stapelwolken... maar ook geregeld zon, bij een graad of 22. De dagen daarna wordt het weer een paar graden warmer... maar neemt ook de kans op een bui toe. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 ...naheffingen en andere valkuilen. Kies voor de risicoloze oplossing, zelfstandig zonder vaart. it staffing. Good thinking. it .nl Weer een relatie? Mensenrelatie.nl Weet jij hoeveel tours er gewonnen werden door de Nederlander?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 Ja, de renners in de Tour hebben de eerste etappe achter de rug. Filemon Wesseling dook weer in hun wiel. En Spanje en Italië maken zich dus op voor de Europese titelstrijd. En analist van Schoenendijk kijkt met ons mee. Hier zijn Deborah Bleckenhorst en Robert Meder. Ja, we gaan uh, vooruit kijken dat, uh, naar dat uh, duel natuurlijk met Bas Stigler. Ronald van der Geer en Fons Groenendijk hier in de studio. Laten we beginnen met uh, Bas en Ronald. Want uh, goedenavond overigens, we zijn benieuwd naar de opstellingen. Goedenavond. Uh, nou, die kan ik je geven. Uh, die kunnen wij jullie geven. <laughs> Mooi. Uh, uh, ja, we hebben het heerlijk onderverdeeld in uh, Bas doet Spanje, Ronald doet Italië. Dus we beginnen met Spanje. Die spelen voorbeeld thuis in deze finale van het uh, Europees kampioenschap in Kiev. En er zit eigenlijk geen verrassing in het elftal van Spanje. Ondanks het feit dat... Del Bosque zei, we gaan met drie aanvallers spelen. Nou, Het is me net hoe je het neerzet en wie je aanvallen noemt en wie niet. Maar het elftal is gewoon het elftal zoals het er stond. Dus Casillas in het doel. Een achterhoede met Arbeloa, Pique, Sergio Ramos en Jordi Alba. Een middenveld met Xavi, Busquets en Xavi Alonso. En dan nou ja, drie aanvallers. Silva, Fabregas en Iniesta. Waarbij Fabregas, want dat is inmiddels bekend als een soort teruggetrokken spits. Valse spits, geef het maar een naam speelt. Maar de namen, dat zegt niet altijd iets over de speelwijze, zeg ik er nogmaals bij. De namen zijn precies hetzelfde als dat we dat van Spanje gewend zijn. En dan uh, Italië. Daar wel een wijziging ten opzichte van die prachtige wedstrijd in de halve finale tegen Duitsland. In defensief opzicht dan, want toen was uh, Abate nog geblesseerd. Kon niet, uh, kon niet spelen als rechtsachter. Is nu weer teruggekeerd in het elftal. Ten koste gegaan van Frederico Balzeretti. Die in die wedstrijd dus aan uh, de rechterkant speelde. Betekent dat... Lini gewoon weer als linksback speelt. En Bonucci en Barzagli uh, centraal achterin spelen. Daarvoor, uh, als we Bouffon tenminste in de goal ook nog even noemen. Daarvoor natuurlijk Pirlo. En verder eigenlijk geen verrassingen. Marquisio, Montelivo en De Rossi in een lijntje van drie. En de twee spitsen. Cassano. En natuurlijk, want je kunt nu echt niet meer om hem heen. Mario Balotelli straks als tweede spits van het elftal van Cesare Prandelli. Vons. Um, ook goedenavond. Goedenavond. Um, ja, de, de, de, de eerste wedstrijd in dit toernooi van Italië en Spanje ligt ons nog vers in het geheugen. Dat was nog niet echt de beste wedstrijd van Balotelli. Die werd helemaal uit de wedstrijd gespeeld, speelde zichzelf uit de wedstrijd, werd gewisseld. Die Natale komt erin en scoort. Waarom wordt het nu anders voor Balotelli? Nou, omdat hij natuurlijk gegroeid is in het toernooi. Hij, hij loopt op het moment over van het vertrouwen. En hij zal zeker uh, ja, vanavond anders aan die wedstrijd beginnen... als uh, die eerste wedstrijd. Ja, hoe anders, denk je? Nou, wat, wat, uh, als jij uh, zo in het toernooi gegroeid bent... en je bent de man van de halve finale, je maakt twee goals... Ja, dan kun je niet wachten tot die finale begint. En uh, ja, ik verwacht heel veel van hem vanavond ook. En het is wel uh, opvallend dat ook uh, Spanje... Weer begint. Als in die wedstrijd. Toen speelden ze ook zonder uh, Torres. Toen was het ook met, uh, met Fabregas. Ik vind ja. het echt opvallend dat ze weer met die eigenlijk soort 4-6 formatie spelen. Want alle drie die voorwaarden, Silva, Iniesta en Fabregas... dat zijn in feite middenvelders. Nou, Torres kwam er op een gegeven moment wel in, kreeg nog die grote kans met dat lopje wat uh, over de goal ging. Ja. Uh, Bas, uh, Ronald, wat verwachten jullie? Verwachten jullie tactisch hetzelfde idee als die eerste wedstrijd, of is zo'n finale eigenlijk altijd anders? Nou, dat is het voordeel waarom dat de finale wel een wedstrijd op zich is. Maar ze zullen ongetwijfeld geleerd hebben van die eerste wedstrijd. Maar kijk je naar de spelers, dan verandert er zeker aan de Spaanse kant natuurlijk niet veel. Want dat zijn zoals Fonds terecht, zegt dezelfde. Bij Italië verandert het natuurlijk wel wat. Omdat hij in die eerste wedstrijd met een soort drie-mans achterhoede speelde. Of vijfmans, zoals als net hoe je het wil zien. Dus daar staat het wel op een andere manier. En is Italië natuurlijk ook wel een ploeg geweest die in het toernooi gegroeid is. En ook in het toernooi zijn speelwijze wat meer gevonden heeft, heb ik de indruk. Dat geldt voor Balotelli, geldt nog wel voor een aantal anderen ook. En dat is voor Spanje natuurlijk veel minder het geval. Dat is wat vast omlijnder, Hoewel men daar ook nog wel gezocht heeft naar een spits... Wat moet je het nou eens een keer met Negredo proberen zoals het in de halve finale gebeurde? Of wil je toch eens met Torres beginnen? Of doe je er toch maar weer met Fabregas zoals nu? Um, ik denk dat ze in ieder geval precies weten wat ze aan elkaar hebben. En dat ze niet voor grote verrassingen komen te staan. Ik denk wel dat het een interessant uh, tactisch spel wordt. Maar dat ze ook dus met het oog op de eerste wedstrijd die ze al tegen elkaar gespeeld hebben... zich niet zullen laten verrassen. Nee. Mijn eens nou, ja, Nou, ik ben wel uh, heel erg benieuwd of... Uh... Of Italië nu echt ook dat voetbal gaat laten zien in de finale wat ze, waar ze naartoe gegroeid zijn. Of ze en do, niet weer vervallen in, uh, in, in een verdedigend voetbal omdat ze hem dan niet willen verliezen. Ja. Dus ga nou door om, uh, op de ingeslagen weg. Ja, tegen Spanje lieten ze dat ook bij Vlager al zien. Dat ja, lieten ze zien. En, en wat, ik, wat ik ook nog weet van die wedstrijd is dat de, de Rossi, die moest nog lachen in de, in de spelerstunnel... Die kon geen spits ontdekken. Dus ik ben ook heel benieuwd hè, bij Spanje. Dus die, ik ben heel benieuwd wat die, Spaanse ja. verdedigers gaan, of die Italiaanse verdedigers gaan doen. Ja. Gaan ze doordekken of blijven ze in de zone staan? Ja, eigenlijk is Italië een beetje Spaans gaan spelen. Ja, ik vind het wel leuk om te zien hoor. Iedereen heeft in feite ja, heeft, ja, heeft wat met die ploeg gekregen gedurende dit toernooi. Ja, goed. Later meer natuurlijk in de aanloop naar die finale waarvan de aftrap is om kwart voor negen. De Nederlandse atletiekploeg was in Helsinki bij het Europees kampioenschap zeer succesvol met de oogst van twee gouden en drie zilveren medailles. Dat is heel mooi, maar de gouden estafetteploeg, 4 x 100 meter mannen, staat te laag op de wereldranglijst om in Londen te mogen starten, daar straks bij de Olympische Spelen. Verslaggever Andy Houtkamp ging in gesprek met Peter Verlooy, de technisch directeur van de Atletiek Unie. Gefeliciteerd, We hebben wel eens anders gestaan na een uh, Europees of een groot uh, toernooi. Uh, maar het meest succesvolle toernooi ooit voor de atletiek. Uh, hoe kijk jij erop terug? Nou ja, als het meest succesvolle toernooi in de atletiek. Hè. Ik heb de statistieken er nog niet goed op nagekeken. Uh, maar in ieder geval hebben we het goed gedaan met de atleten die hier naartoe zijn gegaan. Uit mijn hoofd 12 keer uh, top 8. Vijf uh, medailles. Uh, waarvan twee keer uh, goud en drie keer zilver. Corrigeer me als dat niet correct is. Maar volgens mij is dat de balans. Is het je, uh, ja, bijna een, een rare vraag, is het dat je meegevallen? <laughs> nou, ik had vooraf had ik het wat lager ingeschat, zoals je wellicht wel weet. Met name omdat we niet weten hoe het precies gaat in zo'n Olympisch jaar met een EK. Uh, achteraf blijkt dat we het beter hebben gedaan dan dat ik vooraf had, uh, had ingeschat. Dat geldt niet alleen voor medaillekandidaten, maar dat geldt ook voor die groep die daaronder zit, zeg maar. De Dennis Lichten en de Gale Chakouds die toch met zevende en achtste plaatsen ook uh, bij die top 8 komen. Dus uh, niet alleen kijkend naar uh, de toppers... maar ook kijkend naar de breedte van het team. Ook niet alleen kijkend naar successen. Uh, zijn er ook dingen die jou tegengevallen zijn? Ongetwijfeld. Alleen uh, sta ik daar nu nog niet uh, helemaal uh, bij stil. Ik ben vooral nu met de successen en met de medailles tegen. En een aantal die zijn natuurlijk verrassend. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Vier keer honderd mannen uh, uh, wordt Europees kampioen. Uh, ja, die mogen niet naar de Spelen. We uh, worden Europees kampioen. We uh, zijn Europees leading. zijn volgens mij world leading. Althans, als je naar landenteams kijkt. Uh, dat is een opmerkelijke prestatie. Ik heb uh, intensief contact gehad met de NRC de laatste uh, 30 minuten. Uh, zij vinden het ook een opmerkelijke prestatie. Uh, waarbij de afspraak is dat we nog eens nader gaan kijken uh, wat we met dat team gaan doen. Ja, mijn vraag is dan meteen, ja, Miranda Boonstra zat ook maar 7 seconden op de marathon. En die mag niet. Klopt. Uh, ik noemde dat net al een bijzondere situatie die je niet kan voorzien als een team uh, aantoonbaar medaillekandidaat is. Uh, aan de hand van de statistieken dan verdient dat op zijn minst uh, een nadere studie. Dat is in mijn woorden, ze gaan naar de Spelen. Dat laat ik graag uh, bij jou. Terugkijkend uh, en vooruitkijkend met name, uh, een heel succesvol EK. Maar de Spelen staan erop uh, aan te komen. En ik wil nog één dingetje over dit EK. Uh, veel mensen roepen ja, een beetje gedevalueerd. Ja, kijk, dit is voor het eerst dat we oefenen in zo'n combinatie met de Olympische Spelen. Uh, dat is dus een nieuwe dynamiek. Uh, sommige nummers zijn inderdaad wat minder bezet sommige nummers zijn uh, gewoon op mondiaal niveau bezet dus je zal dat per nummer moeten, uh, moeten bekijken ik vind het op zich niet zo relevant fand. ik vind dat we nu onze zegeningen moeten tellen en stil moeten staan bij de successen en over een aantal weken weten we wat dat strakjes op de Olympische Spelen mondiaal betekent voor ons nog met twee keer uh, goud en drie keer zilver ben ik erg tevreden ga je je verwachtingen bijstellen ten opzichte van de Olympische Spelen? Nou, kijk, verwachtingen die spreek je altijd uit zo'n vijf jaar voor de Spelen. Op het moment dat je limieten hebt gemaakt en dan heb je nog niet helemaal zicht op de directe werkelijkheid van 2012. Uh, laten we niet gelijk alle vlaggen uithangen. In ieder geval is dit een opsteker. Uh, niet alle atleten die hier waren doen ook mee aan de Olympische Spelen. Ik geloof dat we vijf Olympische uh, atleten hadden hier. Maar ook een aantal die bewust om bewuste redenen zijn thuisgebleven. Uh, dus in die zin is het wel een duwtje in de rug. Maar ik ga nog niet vooruitlopen op bijstellen van allerlei uh, prognoses. Zij Peter Verlooy, technisch directeur van de Atletiek Unie... tegen verslaggever Andy Houtkamp. En we hebben nog even gebeld met Maurits Hendricks... de chef de mission van uh, de Olympische ploeg. En uh, met de vraag natuurlijk of er dan voor de gouden mannen... die uitzondering kan worden gemaakt. Maar hij nam de telefoon niet op. We hebben hem niet te pakken gekregen. Vio in de wiel. Ja, na gisteren door zijn collega-verslaggevers te zijn ingewijd in de wonderwereld van de Tour... ...staat onze verslaggever Filemon Wesselink er vandaag alleen voor. Filemon, wat heb je gedaan vandaag? Goedenavond, Deborah en Robert. Ja, ik, eh, toen ik me aan het inlezen was voor de Tour de France, eh, toen viel me de term wegkapitein vaak op. Ik volg het wielrennen best wel lang, maar ik wist eigenlijk niet helemaal... Wat dat betekende. Ik wist dat wel dat het een soort van aanvoerder is. Maar bij voetbal is dat veel duidelijker. We weten vanavond in de WK finale is dat Buffon en Casillas die hebben zo'n band om. Je ziet ook van, ja, dat is de aanvoerder. Maar een wegkapitein, ja, we weten ook niet precies hoe belangrijk het is. Misschien was het wel heel belangrijk vandaag voor uh, Geesink en Mollema... die helemaal vooraan in het peloton zijn geëindigd. Dus vanochtend ging ik dan ook naar uh, Luik, naar het uh, Village Depart... om uit te zoeken wat nou precies een weg is kapitein is. Nou, hier staat hij dan. De oranje bus van Rabobank. Even kijken waar Bram Tankink is. Jij bent de wegkapitein van het team, hè? Ja. Wat houdt dat precies in? Ja, een beetje de kapitein van het schip, hè? Dat je, dat je zorgt dat alles... Uh, je, je stuurt die mannen van achter je gaat... van achter in het peloton zitten... en dan stuur je ze van achter ze zo aan, zo. En dan ja, hou je de teugels in de hand, trek je een beetje naar rechts, trek je een beetje naar links. En, uh, nee, het is uh, gek. Het is gewoon uh, een beetje de controle. Uh, de, echt het flankstuk van de, flankstuk van de ploegleider in de auto. Wat voor soort type is een wegkapitein? Wat voor soort type mens moet je daarvoor zijn? Uh, heel... Heel intelligent. <laughs> ja, ja, intelligent, aimabel, uh, ontzettend uh, positief ingesteld. Nee, ja, je moet, ja, ik weet niet of ik daar precies een type mens voor moet zijn. Maar je moet je in ieder geval kunnen wegcijferen voor de ploeg. Uh, kunnen opofferen. En uh, je moet met iedereen door het door deur kunnen. Nou, het is dus belangrijk dat je goed ligt in de groep. Ze dus even vragen wat bijvoorbeeld Maarten Chalingi, ploeggenoot van Tankink van onze Bram, vindt. <laughs> uh, nou, ik heb, ik heb. Je moet al lachen. Ja, ja nee, nee, nee, ik moet lachen, natuurlijk. Het is, het is mooi om daar iets over te zeggen, natuurlijk. Uh, Bram, Bram is iemand die, die heel goed het overzicht houdt van, uh, ja, in de koers. En. Uh... Ja, als er een soort helikopter boven het pelotonnetje hangt, dan is hij dat ongeveer. Nemen jullie hem wel echt serieus? Nah. <laughs> nee, goed, kijk, weet je, hij is iemand die uh, waar je een soort klankbord waar je ideeën tegenaan gooit. En uh, ja, meestal houdt hij daar wel goed overzicht over en dan weet hij wat, uh, wat we doen. Vrolijke jongen, die Maarten Chalingi. Aan hem te horen zit het wel goed wat betreft de sfeer in de Rabelbankploeg. eens dus even vragen wat Koen de Kort van Argos Shimano vindt van zijn wegkapitein Roy Curvers. Heel uh, rustig, uh, denkt wel veel over, uh, over de koers na, over wat hij moet doen, maar uh, hij heeft zeker... Uh... Zeker dat wegkapitein uh, uh, idee, zeg maar, altijd proberen anderen beter te maken. En zichzelf uh, volledig voor de ploeg inzetten. Bram Tankink is de wegkapitein van de Rabobank. Dat is natuurlijk een echte gangmaker. Is Roy dat ook? Hij kan uh, echt heel erg goed uh, stemmetjes nadoen. Je moet hem maar eens vragen naar zijn Johnny Hoogeland stem. Nou, wat, uh, wat zou Johnny zeggen dan? Uh, die zou zeggen bijvoorbeeld, uh, ik ga voor de bolletjestrui. Uh, ik ga vandaag voor de bolletjes hè? Is wel goed. Zo vandaag is een uh, etappe door uh, de Ardennen. Een beetje zenuwachtige etappe wordt gezegd. Is het vandaag een belangrijke dag voor een wegkapitein? Uh, ja, natuurlijk. Het is een gevaarlijke etappe. En, uh, ja, er kan van alles onderweg gebeuren. En, uh, dus ja, in die zin is het, uh, is het wel een belangrijke taak om de jongens toch wakker te houden... ...ondanks dat het uh, niet eigenlijk een etappe is waar we een doel van gemaakt hebben. En dan nu als een gek naar de finish. Auto in. Om daar de renners op te vangen. Om te kijken of de wegkapiteins hun werk goed hebben gedaan. Ik sta nu bij de finish, de heer is hier een beetje een gespannen sfeer, want de renners komen er bijna aan. Bram Tankink heb ik gezien, is in ieder geval één keer echt gevallen, twee keer leek het erop. En ik hoop dat ik hem hier in deze kloe van journalisten, het is echt ongelooflijk veel te zijn, of ik hem te spreken kan krijgen. Bram, hoe gaat het? Uh, ja, ja, ja, goed, ja, het is goed, goed, goed afgelopen hè. Dus uh, we hadden drie, onze drie maanden voor. dat was het belangrijkste. Alleen, uh, ik weet niet, Louise is volgens mij gevallen, denk ik, hè? Ja, die viel hard, maar uh, hij, hij, hij, hij zat wel op de fiets op een gegeven moment. Oh, Oké, okay. okay, gelukkig maar, ja. Uh, heb je je functie als uh, teamcaptain goed kunnen vervullen? Nou, het was, uh, het was echt moeilijk, omdat die, uh, die laatste weg was zo breed. Je kon, je kon echt niks organiseren. Ik heb tegen Robert gezegd, maar Robert was er heel bang voor. Blijf bleef rustig, blijf bleef in het midden. En, uh, en ja, moment, hij zat echt gewoon goed. En Dan is het gewoon een zaak van, uh, ik zeg ook, speel op 7. Ga niet proberen uh, bij die eerste 10 op te draaien. Want, want dan kun je alleen maar verliezen en blijf op die zijkanten. Want je hebt gezien, er zijn twee uh, goede valpartijen die zijn vaak aan de zijkanten. Ja, volgens mij ging het heel goed. Maar het is wel heel goed, want jij als teamcaptain hebt er toch voor gezorgd... dat de drie belangrijkste mannen vooraan zaten. Nou, nee, dat doen ze zelf, hoor. Jij ja, ja, ook een beetje jij voor gezorgd. <laughs> Je weet toch. ook. Je zelf een beetje op de borst kloppen. Ja, ah, dat doe jij dan, maar. <laughs> nee, Dankjewel. Ja. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Veel mensen zullen vakantiegevoelens hebben bij deze plaats. Mathia Bazaar en T-Centel. Vous avez un nouveau message. In de Radio 1 Sportzomer de Tour vandaag. Henk Lubberding. En de eerste echte etappe in de Ronde van Frankrijk was een rondje door Wallonië. 198 kilometer lang van Luik naar Serre. En we praten na over deze etappe met Henk Lubberding. Dag Henk. Goedenavond. Heeft de etappe een beetje voldaan aan je verwachtingen? Uh, in de grote lijnen wel, ja. Chilbert, Sagan, Boer, en Hagen. Uh, een beetje hoop op de Nederlanders Wout Poels-Mollema. Nou, dat is redelijk geslaagd. Maar Valverde had ik er zeker bij staan. Alleen die is weggevallen door een uh, ja, toch wel een valpartij of ieder uh, geval defect. Heeft heel veel moeite moeten doen om in de finale terug te komen. En ja, dan kom je gewoon tekort. Dat ja, valpartijen, we zagen er weer genoeg, hè? Nou, viel eigenlijk nog mee. Voor een toeretappe. De eerste is, valt uit redelijk, redelijk bij, ja. Ja, je kan er een beetje patent op, op aannemen. Eh, overigens, die, die man die een foto probeerde, probeerde te maken, dat was wel een ja. lelijke, vond ik. Die uh, toeschouwer die ja. een beetje midden op de weg ging staan en dacht, goh, zo, zo dichtbij heb ik ze nog nooit gehad. Laat ik even goed afdrukken. Ja, dat is het probleem. Met al die drukte, dat wordt steeds erger. En ja, daar kunnen renners natuurlijk helemaal niks aan doen. Wanneer dus iemand uh, een meter of anderhalf op de weg staat. En door een cameraatje kijkt, ja, dan zijn de renners er toch veel sneller dan zij denkt. Ja, en dat was nu ook weer het geval. En dan zie je ja, dat, er eigenlijk, dat het eigenlijk men nog helemaal goed gaat. Alleen in de midden komen ze een beetje in gedrang. Ja, dan gaan ze toch nog liggen. Ja dat, is, ja, dat vind ik het ergste nog, dat het door het publiek eigenlijk gebeurt. Patsboem, daar lig je dan. Ja. Uh, ja, je noemde al even uh, Sagan. Uh, van verder heb je dan uh, gemist. Maar Bozo Haken zat er keurig bij. Kanselara sloop ook mooi mee. Uh, heeft een mo mooie gele trui verdedigd. Krijg je een beetje ook een indruk van wie nu goed is en wie niet? Ja, maar jij zegt Kanselara zo mooi meegeslopen. Nou, nou er was mooi, ja, maar één. Er was maar één iemand die rijles gaf vandaag. Dat was Kanselara. Wij zijn er nog. Hij zet zijn motor aan en dan gaat hij. Ja, dat is onvoorstelbaar. En iedereen weet het. En ze houden er ook allemaal rekening mee. Want uh, Sagan was heel goed ingelicht door zijn ploegleiders. Van eraan, uh, dit wordt een kwaaien En wanneer hij er daar nog bij zit, ja, dan weet je dat hij kan gaan. Ja, en hij was uh, ja, 22 jaar en zo alert. Ja, je moet het ook nog kunnen, maar uh, ja, tactisch is die jongen zo sterk en zo cool. Hij weet, ja, ik ga niet overpakken, ik heb nog ruimte genoeg. blijf zitten, ik blijf wachten. Ja, en Kanselara, ja die, ja, die heeft alleen maar wat te winnen. En uh, als hij andere dingen doet, dan verliest hij alleen maar. Dus hij moet wel door. En dan kunnen wij allemaal wel roepen van, ja, maar waarom houdt hij niet in? Ja, je hebt het gezien. Als je, je echt in had gehouden, dan was het peloton er nog over ingekomen. En dan, had, dan was Sagan eerder de sprint aangegaan. Maar hij wordt daar nog helemaal niks. En dan levert helemaal niks op. Nu levert het, had het nog een paar seconden op kunnen leveren. En dat lukt dan net niet. Maar hij heeft geweldig gegokt. Maar hij geeft wel een visitekaartje af dat zijn conditie uh, super is. Wat vond je van de Nederlanders? Je noemde net al even Mollema, Geesink. Zat er overigens mooi bij de eerste tien. Ja, ik vind dat ze knap werk hebben gedaan. Uh, uh, ook uh, heel veel bewondering voor uh, niet alleen Tankink, maar Tjalingi, Wijnans... en Rencho, die ook uh, ja, precies weet waar hij wel en niet moet zitten in de groep. En wanneer het nodig is, dan pakt hij hem ook nog een keer mee... en zet hem ook nog op een plekje af waar hij moet zitten. En bij de andere ploegen, ja, daar was ik wel heel erg onder de indruk bij Grijpel. Hoe Grijpel als sprinter zo'n gigantisch hoog tempo uh, maakt voor die lotto's uh, van de Broek en van Endert. Ja, dat vond ik zo'n knap staaltje. Want hij denkt, ja, uh, jongens, je ziet het even wat ik nu voor jullie doe. Ik hoop dat jullie dat in de komende paar dagen voor mij gaan doen in de sprint. Hij geeft eerst, en hij, ik weet zeker dat hij het dubbele straks terugkrijgt. Dus dat is een echt team. En aan de andere kant zag ik Hinkepie Evans nog een keer afzetten... Ja. De, vos. Zo ja, de oude vos? Ja, de oude vos, dan denk ik, ja, dit, zo hoort het eigenlijk. Je hoeft niet de hele dag uh, je kopman uit de wind te zetten, maar je moet daar zitten. Ja, en dat is eigenlijk achter je man. En wanneer hij te ver terugzaakt, omdat er een situatie zich voordoet dat, uh, dat er een opstopping komt, het is een moeilijke bocht pakken. En aan de rechterkant zit jij net en uh, het valt daar even stil en aan de linkerkant komen de twintig voorbij. Ja, dan moet je iemand achter je hebben zitten die je gelijk weer naar voren schuift. Ja, en Hinkenpie hoef je dat allemaal niet meer te leren. Ja, dat, dat, dat, dat vond ik prachtig om te zien, ja. Nu eh, hoorde ik jou niet de naam van Johnny Hoogland noemen, Henk. Ja. ja, maar daar waren we allemaal over bezig. Maar dat is altijd in het begin van de etappe. Dan komt Johnny uit zijn hok en Johnny kwam niet. Hij kon niet of, uh, ja, ik weet het niet. Uh, ik, ben dat, uh, mis, uh, ik heb dat in ieder geval niet gezien. Hij zat er niet bij. En ik zeg altijd, die eerste dag, ja, als je de bolletjes eruit wil pakken... dan kun je hem de eerste dag het makkelijkste pakken... Maar als de dus een paar dagen op gang is... dan zijn er meer die uh, hun kansen uh, ruiken... en die ook al een trui misschien om de schouders hebben gehad... en al enkele punten voorsprong hebben. Ja, ga er maar aan staan om daar een gevecht... vanaf de, dag 2 of 3 tegen te leveren. Dat wordt alleen maar moeilijker. Heeft hij en hier de kansen dag laten raar. liggen? Ook? Ja, maar nogmaals, je moet het kunnen. En Johnny heeft geroepen... ja, die bolletjestrui is voor mij heel belangrijk. En dan denk ik, ja, de eerste dag... dan moet je er ook alles voor doen. En ook met een paar ploegmaten om jou in die situatie te krijgen dat je mee kunt. Ja, het is niet gelukt en hij zal er wel een goede reden voor hebben. Ik heb het alleen niet gehoord. Ik ben ook geen interviewer. Ik heb hem ook niet aan de lijn kunnen krijgen. <laughs> dus ik weet het niet. We gaan het hopelijk vrouw. vanavond aan zijn vrouw vragen, hè? Gerda Koopse. Die heeft hem vastgesproken. Die kan ons vast meer vertellen wat er vandaag zoal nou, misging. Dan, dan hoor ik het van jullie. Zo is het. Henk Lubberding, ja. dank je Goed, dat okay. allemaal uh, rond uh, tien voor elf. Dan gaan we Gerda weer bellen, zoals we dat iedere dag doen. We gaan uh, nu naar collega Mark Visser voor het NWS-nieuws. Verkiezingen in Mexico. Stembureaus zijn geopend. Mexicanen kunnen onder meer stemmen voor het parlement en voor een nieuwe president. Institutionele revolutionaire partij, die het land in de vorige eeuw ruim 70 jaar bestuurde, lijkt de macht te heroveren. Na de decennia lange heerschappij van de PRI kwam in 2000 de centrumrechtse liberale partij van nationale actie aan de macht. Maar veel Mexicanen zijn nu echter teleurgesteld over de resultaten. De strijd tegen het drugsgeweld lijkt mislukt en de groei van de economie valt tegen.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, we tellen af naar de finale van het EK. Blijft de titel in Spanje of gaat hij weer naar Rome? Ja, nog één wedstrijd dus uh, te gaan. De vraag is natuurlijk Spanje of Italië. Dat horen we zometeen vanaf kwart voor negen. In Kiev wordt die wedstrijd gespeeld. Dat is dus de Aportioze. Nu nog even de hoogte- en dieptepunten van het EK. Dat dus bijna voorbij is. 58.000 mensen in het nationale stadion van Warschau zien nu en wij ook de aftrap van Polen-Griekenland.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 Nou, nee, ja, goed. We, bedoel, of, de, de, hoe je met wie je ook speelt. Uh, bedoel, we moeten niet uh, um, uh, laat ik zeggen, in het mes lopen van de tegenstander. En nu dan een tempoversnelling met Robber. Schitterend gedaan. Door de benen gespeeld van Paulsen. Nu Robber weggestuurd. De verpersing, daar moet hij gaan. Hij geeft hem voor. En dan gaat hij. Oh, oh, oh. Dit is een procent kans van de wiel is mee. Robben binnendoor, buiten om binnendoor. steekballetje. Oe, knappe bal. dan van Persie. Van Persie draait weg en schiet. En schiet maar net naast. Komt de bal voor de voeten van Kroondeli. Kroendeli schitterende actie. En, en, en. 1-0 Denemarken. Want hij schiet de bal tussen de benen van Stekelenburg door. En Denemarken staat na 24 minuten voor. Opnieuw staan de 5-6 van Nederland op de helft van de tegenstander. Kieper levert de bal zomaar in bij Robben. Robben op 18 meter voor de goal. Robben gaat maar schieten en gaat maar scoren. Robben bam! Gaat het weer een beetje? Ja, maar dat, dat moet ook wel. Als je speelt vier dagen na de wedstrijd tegen Denemarken, speel je weer een wedstrijd tegen Duitsland. Ja, dan, dan moet je niet vragen of het gaat, dan moet je zeggen: Ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Ja, dat moet wel. Op 13 juni 2012. Daar staan de Oranje-mannen tegenover en De mannen in het wit-zwart-wit. De rechterkant draait wat naar binnen met de bal aan zijn voet. Zwijnsteiger, wat een ruimte krijgt Zwijnstaker daar. De bal in paas naar Haag, Gomes en goal. 1-0 voor de Duitsers, wat makkelijk. En wat makkelijk en wat is van Marwijk woest en wat is dat terecht. Daar komt de volgende mogelijkheid. Gomez schiet en scoort. Het is gewoon over voor het Nederlands elftal. Dit Nederlands elftal heeft in deze vorm gewoon niets te zoeken op dit EK mag wel ver komen, Hummels. Die wil hem oppakken, die verdediger van Dortmund. Hey, die gaat de straf op in en die gaat schieten. Doe even normaal. Er komt er nog een rebound en is er tot twee keer toe een redding van Stegenburg nodig. Wat is er allemaal aan de hand met dit Nederlands elftal? Wat is er allemaal aan de hand? Mathijs, Mathijs van Thijssen, Van Thijssen van de Vaart, denk ik dat van het veld snijden en één keer door naar Van Persie. Nu kiezen positie. Van Persie draait weg. Van Persie moet schieten van 18 meter. En yes, ja! Het is Jijren! Yes, yes. Van Persie scoort en Oranje is terug in de wedstrijd. En het Nederlands zelf in naam Kom op Oranje. Pak ze die Duitsers. Ja, we hebben twee keer verloren. Dus ja, um, ik ga wel afronden. Kan van de vaart schieten van 20 meter. Van de vaart! Op... Ja! De... Rafael van de vaart zet Oranje al na 10 minuten en een half vol seconde op 1-0. En dus hoort hij erin. Zal u nu denken met de aanvoerderstand op zijn arm? Maar ik zegt we niet komt naar het 16 meter gebied. Is het, gevaarlijk? het is gevaarlijk, is het wel of geen buitenspel. En het is het doelpunt van Ronaldo. Dit is uh, de oefening afgesproken. Want uh, er wordt veel gelopen tot van voeten van Ronaldo. En dan gaat hij. Ronaldo Tik 2-1. Het is gedaan, we liggen eruit. Natuurlijk, uh, binnen de ploeg uh, gebeuren er ook dingen intern. Maar goed, daar gaan we nu niet uh, over uitwijden. Ik bedoel, dat, uh, dat, houden we, dat moeten wij ook binnen de kamers houden. Maar dat goed, uh, ik denk dat we allemaal. Uh, allemaal maar eens goed in de spiegel moeten kijken. Ik heb zeker gefaald, want we verliezen drie keer ja. en ik ben verantwoordelijk. Dus ik heb ook gefaald, niet alleen de spelers. Bert van Marwijk is niet langer de coach van het Nederlands elftal. Hij heeft een ontslag ingediend bij de KNVB. Ja, goed, Ik kan wel begrijpen dat als je zo'n uh, uh, slecht EK hebt gespeeld... Ja, dat je daar als, uh, als bondscoach in eerste instantie al niet blij mee bent. En laat staan met alle kritiek die er dan nog volgt. Oh, wat een goal! Van Danny Welbeck! Een brilliant, instinctive flink met zijn rechtervoet. Antonio Cassano, al 34, bal die heeft battuto Sotto la traversa. En toen is finita in rete. Na 4,5 minuut heeft Bjorn Kuipers gezegd tegen de spelers van Oekraïne en Frankrijk: We gaan naar binnen en dat is niet voor niks. Stromende regen, maar dat niet alleen. Onweer boven de Donbass Arena in Donetsk.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 Sado met een fantastische voorbereiding en Mario Balotelli met de goal. Dan zegt hij, Kip, ik heb je op gebied. Snoei en snoei hard. Je moet het maar durven, maar hij kan het gewoon. Balotelli schiet de bal binnen. 2-0 voor Italië. zelfs een space voor een cross. daar en in. England leads. The widest in the Ukraine. En ook het publiek op de tribune. De Grieken zijn heel blij. En nu helemaal. Want de Grieken winnen met 1-0. En Rusland ligt eruit. Doe ze vordert de bal. loopt er van voorbij. Provaat weer naar Marco Reus. Voor 4 1 El Balon is voor Iniesta. Die heeft La pone voor Jordi Alba. Die gaat naar het vondel. Daar gaat Jordi Linia. Laat achter. Vierde. Moutinho. En daar is hij! Cristiano Ronaldo! Wie anders? Fabregas mag dan vervolgens de beslissende gaan nemen. Als hij raakt is het de beslissende. Hij scoorde vier jaar geleden in de strafschopserie tussen Spanje en Italië. En schiet ook nu de bal weliswaar via de binnenkant van de paal binnen. En dat betekent dat Spanje zich meldt in de finale in Kiev. Schweinsteiger neemt hem richting Kadira. en dan fluit Lanois af. En is het dus niet Duitsland, maar is Mario Balotelli de man die Italië in vuur en vlam zet. Want zijn doelpunten zorgen ervoor dat Italië zich mag melden. Komende zondag om kwart voor negen in Kiev om de finale te spelen tegen Spanje. Ja. Mooi overzicht uh, van een EK dat uh, Fons ook mooi was. Ja, niet altijd. Hè? Nou, altijd nee. niet. Dat dus nee. nee, is mijn, mijn bescheiden mening. Uh, leuke wedstrijden, maar ook wel wedstrijden. Dat ik dacht van nou, uh, ik ga wat anders doen. Ja, <laughs> Ronald en, uh, en Bas. Uh, als jullie uh, Wij volgens jou... Wat, wat anders wordt, doen. Oh. Ja, ik wou zeggen, als jullie gevraagd wordt. Uh, Morgen van, ja, wat is jullie nou het meeste bijgebleven uh, in positieve zin? Is er dan iets wat je denkt van... Oh, ja, ja dan kom ik toch heel snel bij die wedstrijd tussen Italië en Duitsland uit, denk ik. Dat ligt nog vers in het geheugen en dat had wel uh, wat, uh, wat enerverends. En ja, wat dingetjes rond Engeland uh, die ik dan wel aardig vond. Niet omdat dat nou zo oogstrelend was. Maar omdat daar wel wat passie en beleving uh, uit uh, uitstraalde. Ja, maar geweldig was het allemaal niet, vond je wel? Nee. nee. nee. Mars, jij? Nee, nou ja, ik heb natuurlijk de eerste twee weken alleen maar op oranje gezeten. Dus ik heb sowieso een wat verwrongen beeld van de werkelijkheid. En daar word je natuurlijk niet vrolijker van. Ik vond wat ik er voor de rest van heb gezien, en dat is dan vooral daarna geweest... ben ik ook niet heel tevreden geweest met wat ik heb gezien. Ik vond het niet altijd leuk. Ik heb vrij veel vervelende... Ja, saaie wedstrijden gezien. Ja. Ik hoor ook mensen zeggen, dat zeggen "Ja, de meeste ploegen hebben toch echt gepoogd om aanvallend te voetballen, nou, dat zal best, maar ik nee. heb er ieder geval kunnen genieten." Terwijl die eerste wedstrijd die was uh, volgens mij zat jij toen hier, dat we jij dan niet dat we hier naar de openingswedstrijd zaten te kijken. En dat we dachten nee. van nou, als het nou, was niet. dan zei dan ik tegen van nee. je collega's van, nou, als het zo hele toernooi zo wordt. Ja, dan ja, wordt het best, leek, dat, dat wel, leek al, nog wat te worden, ja, maar ik ben het wel met Bas ook eens dat ik ik heb ook weinig aanvallende intenties gezien, uh, sommige ploegen wel maar ja, daarom verbazen mij ook dat Jeroen uh, net zo uh, laaiend enthousiast was over dit toernooi. Want, Jeroen Grutter? Ja, die heb ik net gehoord in, uh, toen ik hier op weg was naartoe. Ja, ja. dat verbazen mij wel want ik heb niet echt heel veel nieuwe dingen gezien. Nee. Goed, uh, even uh, jongens, beschrijf even die, uh, die uh, minuut, anderhalve minuut voordat ze het veld opgaan, want het is ook een speciaal beeld. Ja, dat, dat, dat is wat je nu hoort. Dat is uh, elkaar aankijken. Uh, spelers kennen elkaar uh, natuurlijk door en door. Geven elkaar uh, een hand, knuffelen elkaar. We staan elkaar ook een beetje af te loeren. Ik zag net dat uh, Del Bosco nog even ontspannen. Zoals hij dat altijd is, de coach van Spanje. Met de hand in de zak. Nog even met wat, uh, wat spelers van gedachten wisselden. Ja, de opperste concentratie ook bij volkslied nummer 1, uh, Buffon, is uh, nu te zien. En de spelers komen nu dan uiteindelijk dat veld op in, uh, in Kiev. Als je het nou hebt over dingen die... De, de moeite waard zijn geweest... ...is dat uh, de wijze waarop de Italiaanse ploeg in dit toernooi heeft laten zien... ...hoe je een volkslied ja. moet meezingen. Want ja. daar krijg je dan bijna als Nederlander nog tranen van in je ogen. Zo mooi, zo vol overgave. Nog los van het feit dat het een schitterend volkslied is ook. Maar als je het nou zo doet... Dan zou ik alle heren met een oranje truitje, hoewel dat de laatste jaren echt beter gaat, vind ik. Het meezingen ook van Twee Helmers. Ja. Maar als je het nou ooit eens een keer moet laten zien aan de heren, dan maak je nu een filmpje. En zeg je, jongens, zo willen we het graag zien. De ja. volksliederen staan op het punt van beginnen. Maar dat nou, misschien is dat eigenlijk wel een van mijn hoogtepunten geweest, gek genoeg. Maar ja, dat moet wel uit jezelf komen. En zij hebben dat absoluut gevoel, klaarblijkelijk. Ja. We gaan overigens luisteren naar de volksliederen. Ja. En let op Buffon met name. Uh, zo prachtig meegezorgen. Hoorbaar ook door uh, de speakers dat Buffon daar op het laatste nog een duit in het zakje deed. Je zei Robert, let op Buffon. Dat is denk ik voor mensen die in de auto zitten nu best lastig. <laughs> Want hij dacht ja maar wie? Nou, die als laatste hoorde, dat was hem. Echt briljant. Het Spaanse volkslied. Nou, het staat 1-0 hoor. Ja, ja dat, hier, uh, jammer genoeg had dit natuurlijk ook geen tekst. Dus wat dat betreft <laughs> uh, was het voor de Spanjaarden ook moeilijk om in dit geval gelijk te maken. Maar laten we zeggen dat ze met evenveel beleving stonden te kijken als dat de Italianen dat deden. Mooi was het moment trouwens dat je, gaat gaat zo'n camera voor die spelers voorlangs. En Die kwam geloof ik langs Busquets. En naast Busquets stond de kleine Xavi. En je zag die cameraman denken, verrek, er staat niemand. Oh ja, toch, een halve meter lager. En toen de camera daar gekomen was, keken wij toch nog in het... ...zenuwachtige gelaat, hoewel het zal meevallen eigenlijk van Xavi. Want Spanje, zoals gezegd, dat is uh, inmiddels gewend aan finales. De derde finale op een rij. Dat zijn de statistieken die inmiddels wel bekend zijn, denk ik, voorafgaand aan dit duel. Want uh, de Spanjaarden hebben er een gewoonte van gemaakt om in de eindstreint te verschijnen. In 2008 wonnen ze van Duitsland op het EK met 1-0. In 2010, dat weten we allemaal nog, wonnen ze van Oranje op het WK. En nu staan ze dus opnieuw tegen... Italië toch op het internationale podium ook niet echt een onervaren opponent. Nee, het zijn uh, uh, twee ploegen die uh, recent wereldkampioen zijn geworden. Want Spanje loste Italië af als wereldkampioen. Italië deed dat in 2006 in uh, Duitsland. En als we een beetje uh, moeten kijken naar de statistieken uit het verleden... dan is uh, Italië de gedoodverfde kampioen voor dit toernooi. Want elke keer als er al een land een toernooi wint... Uh, heeft het onderweg Duitsland uitgeschakeld. Nou ja, dat heeft Italië nu ook gedaan. Dus als statistieken uit het verleden inderdaad ook in het heden zouden gelden... dan uh, kan uh, Italië bijgeschreven worden uh. En, uh, een prachtige plek krijgen op die beker die aan het einde van de rit wordt uh, uitgedeeld. We kijken nu overigens naar uh, de aanvoerders, de doelmannen. Buffon en uh, Casillas. Zij staan uh, vandaag tegenover elkaar bij de TOS tegenover scheidsrechter Proenza. Dat is een uh, Portugees die we goed kennen. zijn is een vierde wedstrijd al. Maar we kennen hem natuurlijk vooral van uh, de Champions League finale. En net als Howard Webb krijgt uh, hij alles toebedeeld in één seizoen. Webb had dat in 2010. En deze Portugees dus vandaag en uh, in uh, München toen hij de Champions League-finale mocht fluiten. Portugese leiding, Italianen en Spanjaarden op het veld. Buffon doet nog even een speltje in zijn haar. Dat haalt hij weg uit zijn aanvoerdersband. Dan ziet alles klaar en kunnen we zo beginnen met de EK-finale van 2012. Er wordt een beetje grijs Buffon, maar uh, aan scherpte heeft hij nog niet veel ingeboet. Zo is wel gebleken op dit uh, toernooi waar hij toch uh, zijn mannetje wel weer stond... op het moment dat het nodig was. dacht u van penalty-series en aanverwante zaken... Natuurlijk is hij een van de grote mensen in het Italiaanse elftal. Zoals dat geldt voor Pirlo die een fantastisch toernooi speelt. Zoals dat natuurlijk geldt voor Balotelli of Montolivo. Dat zijn toch de mensen waar je bij Italië op let. En bij Spanje kun je er natuurlijk ook wat aanwijzen. Maar dat zijn de usual suspects eigenlijk met Iniesta. Xavi, hoewel die aan een wat minder toernooi bezig is eigenlijk vind ik. Maar eh, met name Iniesta en ook Fabregas in die merkwaardige rol draagt zijn steentje wel bij. Maar bij Spanje is het toch veel meer het collectief in plaats van de individuen. En misschien is dat ook wel een beetje de wedstrijd die we vanavond zien. De machine van Spanje aan de ene kant. En nou ja, het onbevangenen van Italië dat eigenlijk altijd achteruit liep. Decennia lang. Maar dit toernooi ineens besloot om al eens vooruit te lopen. En dan blijkt dat je plotseling aan de andere kant van de kamer komt. En dat het daar ook leuk is. De finale in gang gezet. De aftrap van Spanje. En zo is de laatste wedstrijd van dit Europees kampioenschap van 2012 begonnen. De finale tussen Spanje en Italië. Italië dat voorafgaand aan deze wedstrijd nog een brief kreeg van de president. Napolitana die een uh, succes wensen uiteraard bij de saamhorigheid, de teamgeest... ...en de vastberadenheid van het elftal van de Porandelli-Loofde. En dan hoop natuurlijk dat dat nog één keer geldt... ...dat nogal deze zaken van toepassing zijn op één wedstrijd. Vandaag het duel in Kiev, stadion uitverkocht. Bijna 75.000 mensen in dit speciaal voor het Europees kampioenschap... ...gebouwde stadion en Pirlo met zijn eerste bal voorwaarts... ...richting de rechterkant, maar doorzien door Jordi Alba. Jordi Alba paast en krijgt dan de bal bij Xabi Alonso. Xabi Alonso heeft Busquets gezien... Aan aan de andere kant van het veld heeft Spanje. Nou ja, via Iniesta een klein beetje ruimte. Maar belandt de bal niet bij mensen voorin. Neemt Italië over via Cassano. Die komt helemaal aan de linkerkant van het veld uit. Krijgt ogenblikkelijk Gerard Piqué bij zich. Die ik vanavond nog wel drie keer Mitchell zal noemen, waarschijnlijk. Maar vergeeft u me vast. De ingooi voor de Italianen gaat uh, genomen worden. Gaat dan opnieuw over de zijlijn. En dit keer het laatste op Busquets geraakt. Die in wel moet met Montolivo. Die twee zullen elkaar veel tegenkomen vanavond. En na een ruime minuut voetbal in deze finale opnieuw. Een ingooi voor de Italianen. Dat roept uh, Chiellini. Die rechtsback heeft gespeeld in een uh, driemansverdediging. Die centraal heeft gespeeld. Geblesseerd is geweest. En nu dus linksachter staat. De Italianen houden even druk. En Pirlo met het eerste schot wilde ik zeggen op goal. Het is een schot richting goal. Want hij produceert een afzwaaier. De routinier. Nu dus van Juventus. Daar ongeslagen kampioen geworden. Maar uh, jarenlang natuurlijk speler van uh, Milan. Deze vormgever. Ook wel. De dirigent van dit uh, Italiaanse orkest genoemd. Schiet de bal zeker een meter of twintig. Uh, uiteindelijk naast de goal van uh, Casillas. Maar het was het proberen waard. De positie was goed. De ruimte was goed. Casillas neemt uh, nu een uh, doeltrap. Die terecht komt aan de linkerkant. Tenminste, dat was de bedoeling. Maar Alonso. Xabi Alonso, die naar die bal ging, heeft uh, ja, wat ruimte gemaakt, denk ik, met de elleboog. Ja, daar lijkt het wel op. Zijn tegenstander is in ieder geval blijven liggen. Dat is Abate. En inderdaad blijkt uit de herhaling dat de elleboog van uh, Xabi Alonso wel wat wegwaaiert. Je kan ook zeggen als je supporter bent van Spanje... dat die Abate wel heel dom aankomt vliegen tegen de elleboog van Xabi Alonso aan. Want die hingen wel eerder. Eerlijk is eerlijk. Maar toch. De Italianen hebben de bal. Iedereen staat weer. Abate dus ook. En uh, met een 0-0 stand na 2,5 minuut. Ligt de bal aan de voeten van de Italianen achterin. En wordt geopend naar de linkerkant. Goed hoor. Doorgelopen Chiellini. Zoekt de korte combinatie. Chiellini met Cassano. Die weer uitwaait naar de linkerkant. Om zo ruimte te maken voor bijvoorbeeld Montolivo. Maar hij uh, pingelt zich eigenlijk nu vast. In de drukte zo aan die linkerzijde. Het uitverdelen van de Spanjaarden Dus niet je dat. Opnieuw overname Italië. Dan lopen Montolivo en Chiellini. Of uh, pardon, Cassano elkaar een beetje in de weg. En dan neemt Spanje. Je over. En kan het gaan counteren, want er ligt nu vooral aan de linkerkant ruimte. Als die bal, tenminste, daar komt aan de linkerkant. Dat duurt eventjes. Uiteindelijk wordt Jordi Alba daar wel gevonden. Wordt onmiddellijk gezegd, ga maar weer terug naar de laatste lijn. Dan is Italië weer in positie. En is Xabi Alonso gevonden. En ligt er een Spanjaard nu geblesseerd op de grond. Maar, zegt Puenza: ga maar gewoon door met het spel. Met Silva in de as van het veld. Silva legt de bal als hij richting het schapsopgebied gaat naar links. Daar kwam Iniesta wel. Maar Iniesta was verder weg dan de Italiaanse verdediger Bonucci. Die laatste kan de bal wegwerken. En wie is dan de man die geblesseerd bleef liggen... Op het gras. Dat was Sergio Ramos. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is. Hij staat inmiddels weer. Spanjaarden hebben bal bezet in minuut 4 van deze wedstrijd. Bij een 0-0 stand en de opening naar de rechterkant. Arbeloa, de rechtersbek, die zien we natuurlijk zo wel vaak komen in zo'n wedstrijd. Zoekt de combinatie met Silva. De Italianen hebben dat doorzien. Je kan ook zeggen, hebben hun huiswerk goed gedaan. Want een deel van de kracht van Spanje in de voorbije wedstrijden lag hem toch vooral. En dat zijn we wel altijd in die opkomende backs. En dat... Hebben we toch wel vaker gezien dat dat bij meerdere ploegen overigens voor grote problemen zorgt. Als je daar niet bij oplet, Italië doet dat wel. Vier minuten gespeeld, balbezit voor de Italianen. Centraal achterin. Bonucci en Barzagli zijn daar dus de namen. Spelers van Juventus, zoals Juventus toch hofleverancier is. Ik kan zeggen, het is vanavond eigenlijk Juventus tegen een combinatie van Barcelona en Real Madrid. Zoals we eerder in dit toernooi ook al een soort uh, veredeld Bayern München op het veld hebben gezien. Blijkbaar is dat toch de sleutel tot het succes. Eerste diepe bal naar Balotelli. Balotelli in duel met Sergio Ramos. Wordt afgetroefd. Twee bakken nog wat na in het strafhofgebied. Maar de bal ligt alweer ter hoogte van de middenlijn. Nadat hij daardoor Sergio Ramos is weggetrapt. Ja, en uh, Piqué uh, trapt er ook naar voren. En Bonucci is degene die vervolgens een uh, matige aanname heeft. wil de bal bij de zijlijn aannemen. Maar ziet hem van zijn voet springen. Waardoor de Spanjaarden met die diepe bal toch een in minuut terreinwinst dus. Van ...van deze wedstrijd. En Arbeloa rond de middenlijn mag gaan ingooien aan de rechterkant. Zoekt naar beweging. Nou ja, die beweging is er altijd wel. Silva ook een beetje ongelukkig omdat Pilo in zijn rug staat. Maar ook nu houden de Spanjaarden het balbezit. En Xabi Alonso is dan degene die het hele circus maar verplaatst naar de linkerkant. En tegen Iniesta zegt, nou ja, ga maar, probeer wat. Um, gezocht naar Busquets. veel geattaqueerd. halverwege de helft van de Italianen. En Proenza, ja, toch van plan om het kort te houden. bestraft deze overtreding van de Rossi. Het is Xavi met het balbezit en de Rossi komt inglijden. En maait als het ware de benen onder de kleine Xavi vandaan. Vrij trap. dus voor de Spanjaarden halverwege de helft van de Italianen. Toch een uh, momentje van uh, zorg voor Buffon. Terwijl overigens uh, uh, te zien is op de monitor dat de heren Villa en uh, Pujol geblesseerd... en toch vast lid van dit uh, Spaanse helftal zijn ingevlogen... en in Kiev tegen zijn wedstrijd mogen bekijken. Vrij schop van Spanje staat. Dat betekent dat als die bal ligt op zeg maar 35 meter ruim van het doel. Dat de doelman Buffon weet dat er iets gek kan gebeuren. Die heeft een driemansmuur muur neergezet. Nou wordt het ineens. Sergio Ramos kan hard schieten. Die gaat dat ook doen. Die doet het inderdaad ineens. Die bal wordt denk ik van de muur door de muur van richting het en zwaait dan over. Maar is dat eigenlijk wel zo? Het lijkt erop dat die bal gewoon zelf een soort rare curve meekreeg en door de muur niet is geraakt. En gewoon over het doel suist van Buffon. En dat Buffon dus doorgaat met een doeltrap. Na zes minuten voetballen bij 0-0 stand. Kreeg ze even via Twitter trouwens een berichtje. Van iemand die zei: Ik heb toch wel degelijk in de auto. Heb ik Buffon zien meezingen. Dankzij de nieuwe NOS-app. Dat kan tegenwoordig ook allemaal. Als u hem nog niet heeft, downloaden. Dan kunt u alles zien. Ook de doelpunten, ja, nadat ze gevallen zijn, worden daar razendsnel op getoond. Overigens, wat razendsnel betreft, Spanje met een aanval via Iniesta. Dan komt de bal vanaf de linkerkant voor en is daar Silva. En Kjellini die vervolgens zegt tegen Buffon: Ja, ik hoor jou niet. Die trapt de bal dan maar over de achterlijn. Een aanval van de Spanjaarden. En zo is er dus wel wat dreiging richting die Italiaanse goal. En die dreiging blijft er ook. Want als Keelinie een bal over de achterlijn trapt. betekent dat dat Spanje een corner mag gaan nemen. En Xavi gaat dat doen. Bal komt indrijven vanaf de rechterkant. De staande van de Spanjaarden vijf voor doel. Italië met het hele elftal terug. Bal op het hoofd van Sergio Ramos. Die kan koppen en dat helemaal niet zo gek doet. Vanaf een meter of nou het zal het zijn geweest. 10. Een beetje in de draai eigenlijk moet koppen heb ik de indruk. Heeft nog een tegenstander in de buurt. Loopt er eigenlijk een meter van weg. Dat leek met Chiellini. En moet dan vervolgens het hoofd vol tegen de bal zetten. Chiellini is eigenlijk gewoon te laat. En ziet tot zijn opluchting dat de bal van Sergio Ramos over het doel gaat. De eerste serieuze doelpoging van de Spanjaarden na zeven minuten. Kjellini met een uh, zomaar inleverbal bij Xabi Alonso. Nu staan er wat Italianen voor de bal. En is er dus voor de Spanjaarden misschien ruimte om iets te organiseren. Als uh, Silva aan de rechterkant langs die Kjellini moet komen. Dat lukt niet. Uiteindelijk wordt de bal ingeleverd bij Arbeloa. Die geeft hem weer terug aan uh, Silva. En nu gaat Iniesta proberen met een steekbal. Xavi in het strafstomgebied vrij te zetten. Dat lukt in eerste instantie niet. Maar Spanja hij houdt wel de bal met Jordi Alba die opkomt. Penalty stip staat die Xavi nog. Zijn toekomstig ploeggenoot. Italië kan niets anders doen dan wegwerken. En dat wegwerken levert ook geen Italiaans balbezit op. Want de afvallende bal is gewoon weer voor de Spanjaarden. Piqué en Arbeloa rond de middenlijn spelen elkaar de bal toe. En vervolgens gaat uh, men zelfs nog een etage terug. Om ook aanvoerder Casillas deelgenoot te laten zijn van deze wedstrijd. Acht minuten zijn we bezig. Het is nog 0-0 bij Spanje Italië zit voor de Spanjaarden achterin. Italië zet wel weer druk, zoals ze dat in de voorbije wedstrijden ook hebben zien doen. Dat uh, bevalt ze dan wel. Ik heb dat eerder gezegd, dat is een soort stijlbreuk eigenlijk met dat wat Italië in de afgelopen decennia heeft laten zien. Staten ze altijd met elf man op de eigen helft te wachten? Maar nu staan er nog echt 6, 7 veldspelers op de helft van de Spanjaarden. In een poging daar de boel te ontregelen. Voorlopig voetbalt Spanje zich er redelijk onder voldaan. Hoewel het op de eigen helft moet blijven nog altijd. En er wat ruimte nu lijkt te ontstaan aan de rechterkant bij Arbeloa. Dat heeft Silva gezien. Maar die komt vanuit het midden, speelt de bal. Dan is er dus zeg maar rechts voorin. Niemand moet het weer via een omweg. Gaat Xavi lopen met de bal? Wordt hij ook weer opgejaagd door Balatelli en Cassano? Gaat de bal helemaal terug? Sergio Ramos zoekt. Breed. Dat kan. Sergio Ramos krijgt de bal nu van Piqué en mag dan een paar meter naar voren maar het is daar gewoon heel druk. Dan gaat Ballotelli wel uh, stoorden, maar dan gaat de bal zijwaarts... naar Xabi Alonso, staat nu in de middencirkel en zoekt en kijkt... en uh, kaatst even met uh, Silva, krijgt de bal dan weer terug. Ja, dan maar aan de linkerkant, waar Iniesta zegt... ja, passeer mij maar, dan kan ik die paas misschien kwijt. Iniesta krijgt de bal overigens twee keer terug... en moet het nu kort doen met uh, Xavi. Ja, en dan Iniesta, fel op de huid gezeten, maar draait zich wel mooi vrij. Nu in een paas richting de goal, geeft uh, Spanje de kans om te schieten. Xavi is degene die op de rand van het schafstum... Wie in balbezit komt en dan uiteindelijk kan schieten. Maar het is daar zo druk dat dat schot geblokt wordt. Maar wederom kunnen de Italianen niets anders doen dan tegenhouden. Iniesta, ook schot op de voeten van Cellini. En Spanje heeft weer balbezit nu aan de linkerkant. Spanje wordt langzaam maar zeker wat beter. Spanje duwt Italië langzaam wat terug. Xavi, daar komt Silva. Daar moet de kans komen. Xavi schiet maar net over naar de korte combinatie... die eigenlijk op een meter of twintig van het doel plaats heeft. Ik denk Fabregas het tussenstation was. Heel eenvoudig eigenlijk inspelen. Fabregas kaatst de bal Twee meter verder terug. Dan loop je als uh, gever van de eerste paas eigenlijk gewoon heel snel bij je tegenstander weg. Dat doet Xavi. En dan is er vanaf de rand van het strafselgebied eigenlijk net genoeg ruimte om te schieten. Recht voor het doel. En dan schiet Xavi een half metertje over. Dit was wel de beste kans. Want ik zit naar de herhaling te kijken. Ik zeg half metertje. Ik denk dat hooguit 5 ja, centimeter was. dat is het niet. Was. Ja, dat is het niet. Want die bal die zakte. Maar hij zakte voor de Spanjaarden eigenlijk net iets te laat. Maar de Italianen staan dus onder uh, zware Spaanse druk. 0-0 is nog wel de stand in de elfde minuut. Als er toch ook zoiets is van achteruit, van achteruit ja moet die bal nu naartoe? Wordt gecommuniceerd. Ja, die bal, het gaat ook niet goed, want vervolgens moet Abate opbouwen. En levert eigenlijk ook zomaar weer bij de Spanjaarden in. Spanjaarden heersen in de eerste 15 minuten eerste 10 minuten en een beetje van deze wedstrijd. Spanje, bal zit op het middenveld. bal gaat naar de linkerkant en zo speelt Spanje wel rond. Trekken de Italianen zich nu terug. Foute paas overigens nu wel van de Spanjaarden, Pirlo. En dan direct natuurlijk de zet voorwaarts richting Balotelli. Niet gevonden omdat Casillas op tijd de goal uit is. Prachtige bal van Pirlo die bijna... Achterloos die bal onderschept uit een foute paas van de Spanjaarden. Dan hou je er nog niet eens rekening mee dat je zo'n paas moet geven ook. Maar echt achterloos meteen in halve seconde door die bal in de loop bijna meegeeft van Ballotelli. het loopt voor Spanje goed af omdat verdedigers daar natuurlijk ook niet voor een kleintje zijn vervaard. En wel weten hoe ze om moeten gaan met dit soort momenten. Dat nu een blessure is aan de Italiaanse kant. Scheidsrechter uh, Poenza heeft even gekeken of er echt iets aan de hand is. Een kleine duwtje wat uh, Montolivo krijgt. En zich denk ik eerlijk gezegd een beetje aanstelt. Speler van Fiorentina die dus na de zomer speler zal zijn van Milan. Nadat hij zeven jaar in Florence gespeeld heeft. En toch eigenlijk altijd wel in Italië. gold als een heel groot talent in de laatste jaren ook echt tot volle was omgekomen. Dus ook van dit elftal het dragende speler is geworden. Balbezit voor de Italianen. Achterin Bonucci terug naar Barzaghi. Zoals gezegd de twee centrale verdedigers. En dan is het zoeken. Fabregas komt een beetje stoornen. Het gaat weer naar Bonucci, Chiellini, Bonucci en dan zal ongetwijfeld Buffon of misschien gaat het nu naar de rechterkant. Daar waar Abate, de bek van Milan, staat te wachten. Nou, er wordt een end gelopen. Pirlo komt zich dan ook nog melden. Uiteindelijk een tikje naar Abate. Dan staat iedereen eigenlijk weer in positie. Ja, Pirlo kan wel aangespeeld worden, maar het gaat nu uiteindelijk diep. En dan levert dat onmiddellijk weer balbezit op voor de Spanjaarden, die dat zo in deze fase wel graag zien. Misschien wel eens beter geweest om het via Pirlo te doen. Nu nemen de Spanjaarden over met Silva aan de rechterkant. Komt wat naar binnen in de as van het veld. Het is daar weer druk. Xavi. Xavi wel fel op de huid gezeten, maar blijft wel in balbezit. Nog altijd Xavi. En dan, ja, de bedoeling is de steekbal op Silva. Die van rechts naar binnen is gekomen. En daar zich ophoudt op de rand van het strafschopgebied. In de wetenschap dat ook Fabregas nog in de buurt was. Om misschien weer even te kaatsen en een snelle combinatie uit te voeren. Maar de precisie ontbreekt. Nu even Italianen.